De werkloosheid in de wereld is vorig jaar opnieuw toegenomen. Wereldwijd zaten ongeveer 197 miljoen mensen zonder werk. Dat is een stijging van 4 miljoen, staat in een rapport van de ILO... de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Voor dit jaar verwacht de ILO een verdere stijging van 5 miljoen werkzoekenden. Een kwart van de nieuwe werklozen woont in ontwikkelde economieën... zoals de eurozone en de VS. De rest van de stijging komt met name doordat er veel werklozen bij zijn gekomen... in Azië en Zuidelijk Afrika. Veel landen die in eerste instantie gespaard leken te blijven... merken nu toch de effecten van de aanhoudende recessie in Europa. Volgens de ILO moeten overheden meer investeren om de groei te bevorderen. Het weer, het is vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De minima komen uit tussen min 7 graden in het noordoosten... tot min 2 in het zuidwesten. Overdag is het overwegend bewolkt, het meest droog. De middeltemperatuur ligt in het zuiden rond het vriespunt. In het noordoosten blijft het 4 graden vriezen. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Hach. Ja, Goedemiddag, welkom terug. We praten over stilte. Wat doet stilte met je? Zoek je stilte op? Vermijd je die juist? Wat brengt stilte je eigenlijk? En uh, daarover hebben we aan de lijn Joep uit Zaltbommel, die wel een hele bijzonde stil, bijzondere stilteervaring heeft gehad. Op een hele bijzondere plek vooral ook. In de woestijn uh, in ja. Marokko. Ja. Joep, je ja. vertelde net, in die stilte, vooral s'nachts... als je die prachtige sterrenhemel ziet, daar ervaar ik God. Dat is wat je zei. Ja, Ja. ik ja, kan het niet anders zeggen. En, en Wat, wat me daar zo overkwam, dat je... Totale relativering kon meemaken van. Uh, laat ik zeggen. De, dat hectische stadleven. waarin wij hier. in mijn beleving. in Nederland. eigenlijk allemaal. zo ontzettend gevangen zitten. Ja. Wij leven in een land. Uh, beste Maarten. wat een uh, te hoge hectiek kent. Ja. Nee, Gewoon ik... door de bank genomen. Ik ga veel met de trein naar Utrecht, vanuit Zalbommel, of naar Den Bosch, of überhaupt met de trein. Ja. En uh, ja, daar word ik niet zo vrolijk van. Als ik zie hoe de mensen hectisch bij elkaar zitten... en elkaar niet aankijken, niet met elkaar in gesprek gaan, niet in verbinding gaan... Nee. Uh, we zijn het in het moment. Kijk. hè? Ja, ik voel me heel erg aangesproken. Ik, ik, ik had gisteren nog zo'n moment. Ik was op weg naar huis. Ja. Winterdienstregeling. In de trein? Ja, in de trein. Uh, winterdienstregeling. Uh, ook nog eens een vertraagde trein. En ik was ja, al ja, laat. Ja. Uh, en, en ik had eigenlijk zangles moeten hebben. En daar, oh, weet je wel. Leuk. Dus, een te, te, uh, een te ingewikkelde agenda met te weinig lucht en ruimte erin... waardoor je van elke minuut vertraging meteen in de stress schiet. Ja, daar heb je het al. Ja, ja, ja. En toen dacht ik al van, ja, ik zou meer ruimte moeten maken eigenlijk in mijn leven. Zodat ja. je dat gewoon, zo'n zo treinreis, je stapt erin en je laat het los. Maar, nou, en, en dat nou. is dus ook in Marokko. Ik heb daar een aantal jaren geleefd en gewerkt ja. voor, voor de Nederlandse stichting steun er emigranten. Ja. Dat, moet, dat moet ook eens even nog... voor iedereen... hoorbaar geroepen worden. Nederland heeft daar een... een bureauotje geopend. Nu, nu opereert het... Uh, Semi-commercieel, maar goed. Uh, voor voor gastarbeiders die terug willen naar Marokko? Voor migranten die iets hebben met Nederlandse, heel breed gezegd. Mm. En ik heb daar dus sociaal-juridische dienstverlening gedaan aan al die gasten. Maar ook van weduwe, uh, kinderen die nooit in Nederland geweest zijn, maar die vanwege hun vader rechten hebben op een stukje sociale zekerheid in Nederland. Okay. Maar goed, we hadden het over de stilte. Ja, want zodoende woordzijn... kwam jij in Marokko. Kwam in je naar Woestijn, ja? ja. En, Zo en, dus, zocht je dat aanvankelijk bewust op of, of overkwam het je? Het, het eigenlijk overkwam het me. Want we waren met uh, de familie op reis uh, ook, ook met kamelen. En uh, die nacht, ja dat, dat, dat, dat kun je een arrangement kun je krijgen met kamelen de woestijn in. En uh, een paar van die blauwe, ge, ge, blauwe geklede jongens hadden een tent opgezet. En uh, de, de, die kookte dan ook voor je. Het uh, was zo ontiegelijk relaxed en zo ontzettend ontspannen. Maar dat, dat wou ik ook gezegd hebben. Dus, de, de, het hele ritme van Marokko, zeker daar in, in het zuiden, buiten de stad, is zo ontzettend mooi en, en ontspannen. Ja, overdrijf ik nou nee. in jouw ogen. Uh, oren. <laughs> maar de, uh, de, het ritme van, van de islam en van de, de oproep op van de moskee om de zoveel tijd, dat geeft zo'n enorme rust aan het ja. Leef, ja. leefklimaat. Dat is eigenlijk wat je in die kloosters ook hebt, hè? die getijden gebeden. Ja, daar kun je het wel mee vergelijken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Op, op, vast, goed, op vaste ja. tijden alles, hè? Wat, wat Mirjam er straks ook vertelde: dan gaat de, de kerkklok en dan, dan laat ja. je alles vallen en dan ga je bidden. Ja, dat, dat is ook zo. Maar kijk, de, nou vind ik dus een kerkklok wat, wat uh, abstracter dan een, een levende stem. Die roept Allah, wat <grijgatie> man. <grijgatie> en ik wil nog wel doorgaan hoor. Als je gaat doen: ja, maar wat, wat vind je daar? Want daar, veel mensen storen zich daar enorm aan, hè? Als, als ja, het is om een Nederlanders met zo'n ja. anti-islam gevoel. Ja, ja. Maar het het zou, misschien, misschien wat ze die niet begrijpen, hè, wat er wordt gezongen. Nee, daarom, dat is een beetje vreemd. En, en wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. De Nederlanders zijn zo xenofomers als de neten. <lacht> Sorry, oh, ja. hoor. Mo ja. Ik moet het wel even hardop gezegd hebben. Nou ja, ik, ik, er zit te veel ja. xenofobie in Nederland. Ja. Ken je dat woord? Xenofobie, ja, ja, ja. Vreemdelingen, haat... Nee, vrees. Vrees, vrees eigenlijk, vrees. ja. Eigenlijk vrees, hè, heb gelijk. Ja. Fobie ja. is vrees. Hey, maar even terug naar de woestijn. Waarom moeten we allemaal naar die woestijn? Eh? <laughs> Als we het geld ah. hebben. <laughs> nou, wat ik zeg. De, de, de manier waarop je daar de, de sterrenhemel kunt ervaren. En Dat is ja. De, en de stilte die daar echt ook overkomt. Ja. Daar hoef je niks voor te doen. Ja. Geen ingewikkelde mantra's opzeggen. Nee. Maar gewoon daar gaan zitten en. Ja. Daar, daar, daar kun je gewoon zijn, zonder dat er ah. enige uh, uh, prikkel ja. op je afkomt. Ja, dat hangt ja. natuurlijk ook van je omgeving af. Als ja. er een of andere zeurpieten uh, in je omgeving <laughs> zit en, en iemand zegt van... hé, hey, schiet eens op, uh, het eten wordt koud, ja. uh, dan, ja, dan, dan ja. Uh, houdt het op. Ik ga naar de woestijn en ik neem niet mee zeurpieten. <laughs> <laughs> Goed, Joep, ik bedank je voor het bellen. Hartstikke ja, mooi verhaal. ik wens je heel veel plezier Goed, en, en succes met deze uitzending. Ja. Dankjewel je Joep. Hey, tot ziens. Goeienacht. Ja. Erik, kom er maar in. Ja. ja. Je hebt even moeten wachten. Dat is helemaal niet erg. Wat is jouw hebt... verhaal bij stilte? Nou, ik wil allereerst jullie bedanken als evangelische omroep... voor ook weer deze mooie uitzending. Ik word hier zeker... jullie omroep. Erg fijn. Erg fijn dat jullie er zijn. Nou. Dat doorgaat. Mijn, uh, met plezier. Mijn, mijn ervaring uh, met... Uh, Zeg maar, stilte ligt zeker ook in de, in de kloosters. Ja. Ik, ik heb met name in de jaren 80 en 90 de sint paulus in Oosterhout bezocht. Okay. Meer, meermaals voor, uh, voor retretes, weekenden en uh, ook wel een week. Ja. En voor mij betekent stilte ook samen zijn... Ja. Samen zijn niet. Samen zijn ook met de kloosterlingen zelf. Mm -hmm. Sa samen zijn in het stilte, in het stiltegebed. Ja. En ook samen zijn in het werken. Ja. Werken in stilte. En wat ik daar mocht doen was, um, ja, je zult misschien erom lachen, maar was ramen zemen. Okay. Nou ja, je kunt, je kunt je voorstellen... in een klooster heb je wat ramen. Ja. Dus als je op de helft was... kon je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. Maar het is eigenlijk... stil het is ook een stuk ritme. Ja, en dat zit natuurlijk in dat ramen was. Er zit heel ritme. Een voortdurende herhaling van hetzelfde... Ja. Ja. ja in, in, in, dat, in dat ritme... ja, kom je eigenlijk... ik zou zeggen, tot het niks. Ja. Het is... Het is Steeds een beweging, een doen, een, een, een herhalen. Ja, dat vind ik interessant, hè, dat je zegt: dan kom je tot het niks. Ja, is is het stilte hetzelfde als niks dan? Um, nou ja, stilte is eigenlijk een toppunt. Ja, ja niks klinkt eigenlijk leeg. Maar ja, precies, dat ook, klinkt helemaal niet aantrekkelijk eigenlijk. Niks. Maar het kan ook juist iets heel vol zijn. Het kan okay. een, een, een zo'n zo beleving worden... dat je je helemaal overgeeft... en dat je eigenlijk leeg bent. En doordat je leeg bent... kun je je helemaal openstellen. Ja. En het openstellen naar de Heer toe... is eigenlijk het mooiste... althans voor mij wat er is. Je kunt... Je, ...je helemaal kunnen geven... Mm -hmm. ...en tegelijkertijd in dat geven kunnen ontvangen. Ja. En in dat ontvangen... ...op momenten dat je heel blij bent... ...maar dat je ook verdriet hebt. Ja. Ja. Op momenten dat je je... ...misschien niet weet waar je naartoe gaat... ...maar tegelijkertijd ervaart... ...dat we met z'n allen... op deze planeet... Niet alleen zijn hmm. dat we geleid worden door de heren ja. die ons allemaal geschapen heeft. Ja, en... want in, in de drukte van het leven zijn we natuurlijk heel vaak gefocust op onszelf. Ons eigen korte termijn ja. doel. Uh, dus in die treinreis waar we het er net over hadden. Van, uh, ik, ik moet daar komen, ik moet dit doen. Uh, ik heb nog zoveel te doen. Uh, opzij, ja. opzij, opzij. werd er straks gezongen. Dat gevoel. Um, ik, ik las gisteren of ergens ook een verhaal van, uh, van Antoine ja. Baudard in Trouw... Die, die, um, uh, kritisch, die kritisch is op de, de ik-gerichte spiritualiteit. En die benadrukt wat jij net ook zegt. van In spiritualiteit kom je juist even los van, van die, dat ik... en al die, die dingen die zo belangrijk lijken. En ga je, ja. krijg je het perspectief van nou ja, God, uh, de wereld, de mensen om je heen. Dat is ook wat jij ervaart. Jazeker, de mensen om je heen, maar je kunt niet met mensen of zonder mensen zijn. En dat is, vind ik in een klooster zo heerlijk. Dan ben je enerzijds in stilte, maar anderzijds ben je geestelijk zo verbonden met de ander, of kun je verbonden worden met de ander, ja. dat je dat je, je rijk voelt. En dat merk je bijvoorbeeld ook als je. Uh, ...samen met het middagmaal... ...dat er dan wordt voorgelezen... ...uit de regel van Benedictus. Ja. En die is eigenlijk totale stilte. En er wordt... ...een monnik leest dan voor. Mm -hmm. En dan hoor je allemaal... ...het gerommel... ...van het bestek... ...en van de borden... ...en van de glazen. Ja. Maar één die spreekt over de regel... ...over de regel van een man... ...die een richting heeft gegeven, die heeft geprobeerd... Ja, benedictus. Iets, ja, iets van het licht van onze heer duidelijker te maken. En ja. dat, is, dat is überhaupt, denk ik, het mooie en het fijne dat er kloosters zijn. En ja. er zijn trouwens ook protestantse kloosters, zoals je weet of niet weet. Nee, dat weet ik maar, eigenlijk niet. Vertel. Nou, ja, die zijn er ook. In Nederland ook. Ja, die zijn er. In Nederland zijn er ook geloofgemeenschappen. Ja, de, de werd er werd dus straks al de Speel genoemd, het uh, retraitecentrum. Daar ben ik toevallig wel bekend mee. Niet echt een klooster, maar welk protestants klooster ken, ken jij dan verder? Nou, ik dacht, ik, ik weet ze van naam niet. Het, het, het, het, uh, het spijt me, maar oh, nou, ik dacht we... dat, dat in Noord-Nederland. Okay. Dat daar inmiddels een gemeenschap is. Ja, en... de, de, de, de, de. Hoe heet het ook weer? Ik geloof in. Uh... Een Jorbert dacht ik, toch? Naikleester. Ja. ja, dat kan, ja. Ja. ja. Zoals je zegt, ja. ja. Wat dan een nou, nieuw ja, klooster. Of het nou ja. protestant of katholiek is, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Nee. Het gaat voor mij eerder dat je uit jezelf probeert een weg te zoeken naar God. Ja. En het mooie is, dat, en het mooie is daarvan vind ik eigenlijk, dat God je eigen reisleider is. Okay. Op het moment dat je openstaat, en je kunt juist openstaan in, op het moment dat je die stilte ervaart, ja. dat je daarin bent en dat je daaraan toegeeft. Hey, maar het, het, het klinkt wel makkelijk, want ik heb zelf best wel moeite met stilte, ja. met stilzitten althans. Ja. Um, Mirjam van der Vegt, die, die was eerder in ons programma, zij heeft ja, het dan weer wel, wel uh, ja, ja. Uh, makkelijk. Ach. Jan slacht er weer helemaal niet. Uh, hoe, uh, hoe, vond, jij het, vond jij het meteen makkelijk, stilte? Of moest je ook door zo'n zo gebied heen van, van rommel, van oordeel, van allerlei negatieve gedachten of gevoelens... Nou, ik zou het niet negatief noemen. Je hebt de positieve en negatieve gedachten. En ik zou zeggen, dat heft elkaar op. Ja. Maar, maar, de gedachten gedachte zijn er gewoon. Maar herken ja, je dan dat gedachte, je ergens doorheen moet? Ja, aan het begin moet je inderdaad wel even ergens doorheen. Het is natuurlijk niet direct het dagelijkse leven van uh, ik zou maar zeggen dat je naar je werk gaat of in de trein zit en dergelijke ja. maar ik denk dat het belangrijkste is, is dat je je overgeeft ja. dat je je over ook durft over te geven want heel veel mensen zijn bang ja. Aan het overgeven, maar ook overgeven aan stilte. Hè? Als jij noemt, in alle respect naar jou toe. dat je het moeilijk vindt om stil te zitten. ik zou zeggen: jongen, begin dan ook met dat ramen te zemen. ben je toch in beweging. Ben je toch in beweging, maar tegelijkertijd door het ritme. Ik zou, hè, de, door, door het ritme. vind je te, tegelijkertijd een weg. Ja, ja naar na, na het hogere toe. Ik, ik geloof dat wandelen en in de tuin werken bij mij beter past. Maar dat zijn ook dingen waar een, een, een zeker ritme in terugkomt, denk ik. Nou, ik, ik, ik ben het zeker met je eens. Maar ja. met, met wandelen, ja, ik zou zeggen, doe je ogen open. Als ja. dat mogelijk is niet, ook niet iedereen... Is geen, geen, in, geen iPod in je oren? Inderdaad, <lacht> inderdaad. Geen iPod ja. in je oren. Ja. En liefst ook geen zonnemgelopen. Ja. Ja, maar dan geniet je toch ook, of dan kun je toch ook genieten van het mooiste wat de schepper ons heeft gegeven. Zeker. Als er ineens een vlinder voorbij komt, of je ziet weer een prachtige bloem. Ja. Uh, nou, Erik, het, het... Ik, ik kan volgens mij nog de hele nacht met je doorpraten, want het is ontzettend leuk okay, en gezellig. Maar er zijn nog heel veel andere bellers en ik wil nog een paar andere dingen doen. Dus ik ga, ik ga afscheid van je nemen. Ik, ik dank je vriendelijk voor het gesprek. En nogmaals, dank dat de evangelische omroep dit podium schept. Ik ben jullie zeer dankbaar. We doen het graag. Erik, okay. goedenacht. Blijf erbij. Goedenacht. Ja, ja daar. Ja, en zoals gezegd, er zijn heel veel bellers. En ik heb helaas geen, geen redacteur die alle telefoontjes kan beantwoorden. Ik moet het allemaal hier alleen doen. Dus excuses voor als u nul op het request krijgt. Maar blijf bellen, want uh, ik ga zo meteen weer allemaal telefoontjes aannemen. We gaan zo meteen uh, na. De volgende plaat gaan we het stilte-experiment doen. Ik heb het al een paar keer aangekondigd. We gaan kijken hoe het is om op radio een minuut lang stil te zijn. En het lijkt me nou leuk om dat samen met u te doen. Eén of twee bellers die dat dan live in de uitzending meemaken. En dan gaan we eens kijken wat doet het eigenlijk met ons. Wat, wat zijn de eerste gevoelens en gedachten die bij je loskomen enzovoort. Gewoon het is wat ervaring Het is, Lijkt me leuk. Bel 0800 1121 als je mee wilt doen aan het stilte-experiment. 0800 1121. Hier is Jars of Clay met Silence. Still has nothing, nothing to turn to, nothing. thought you were signing of clay was dat met silence. Ja, de vraag die je kunt hebben, denk ik, in zo'n uh, zo stilte tijd. Oh, ja, waar bent u nou? Uh, he, de, zeker als je met de verwachting de stilte ingaat om iets te ervaren van God... dan, dan kan dat soms heel lang uitblijven of misschien wel helemaal niet komen. Dat kan, denk ik. En, uh, en zoals Mirjam er straks zei, Mirjam van der Vecht schrijft er veel ervaring met stilte je moet eigenlijk misschien wel zonder verwachting die stilte ingaan. Dan brengt het je het meeste. Goed, we gaan het, we gaan het proberen. Weliswaar kort, geen zeven minuten, geen twintig, geen drie dagen of een week. Eén minuut, maar dat is al heel erg lang voor uh, radiobegrippen. Ik zou je vertellen: normaal gesproken, als ik dit niet eventjes netjes had kort gesloten en gecommuniceerd en zo, dan, dan uh, zou er uh, na zeven seconden stilte, na zeven seconden al. Zouden er allerlei alarmbellen gaan rinkelen. Uh, zou er uh, zelfs een, een, een noodband worden gestart enzovoort. Dus uh, ons wordt normaal gesproken niet meer dan zeven seconden stilte gegund op deze zender. En dat is ergens ook maar goed ook, want uh, anders gaan er allemaal dingen mis. Maar we gaan het nu gewoon doen. Een minuut lang. En uh, daarvoor heb ik aan de lijn Jos en Jeroen. Jos, kom ja. dan maar in. Ja. Jij, uh, jij hebt zelf ook veel ervaring met stilte. Ja. En uh, Jeroen? Ja, zeker. Je bent er ook. Present. Goed zo. Um, weet je wat? Um, we gaan eerst kort jullie verhaal doen... en dan gaan we naar de stilte moment toe. Dus bouwen we de spanning nog even op. Uh, Jos, vertel. Wat heb jij met stilte? Um, nou, als kind zag ik heel veel licht en voelde ik heel veel liefde. En toen mijn zoon uh, Amar geboren werd, voelde ik ook enorm veel uh, liefde. Dus er komt heel veel liefde in dat lichaam. ja. Raakte ik in mijn puberteit kwijt. Toen had ik op een gegeven moment een ongeluk. En toen had ik in die... Ja, dat noemen ze dan een bijna dood. Maar ik voelde enorm veel liefde en licht. Kon ook op een andere manier naar mijn leven kijken. Namelijk dat mijn eventueel hoogleraarschap... Geneeskunde of wat dan ook, weet je wel. Of, of heel veel geld hebben. Dat dat minder belangrijk was dan ik eerst dacht op aarde. Ja. Dat liefde... Uh, hè, dat ligt van binnen uh, want de plek waar je het kan zoeken dat is dus de stilte is in jezelf maar dat, dat is dus die, die innerlijke stilte die ervoor Alk... je op, op, bij die geboorte van je... Ja, die neem je dus ook mee naar de woestijn en naar uh, uh, een, een meditatie ook, ja. of naar de kerk en, en die kan je dus ook elke dag in jezelf hebben en een derde is dat ik op een gegeven moment toen ik dat in de puberteit kwijtraakte kwam ik dus uh, woorden van vrede tegen hè, words of peace global en daar kan je dus Leren luisteren naar stilte. Mm -hmm. Ik ben ook op een gegeven moment vaker naar India geweest. Maar even stilstaan daarbij. Hoe noemde je dat? Worden uh... van vrede, of wel in het Engels, words of peace global. Waar en, en dat... je luisteren en als je naar iemand luistert, die yeah. heel diep in de stilte zit, net als naar hele mooie muziek. Yeah. Of naar mensen, hè. bijvoorbeeld als ik zit te mediteren, dan komt mijn zoon Amar vaak naast me zitten en hij, hij pikt dat gewoon op. Ja. Yeah. Die stilte, dat, dat zul je, als, als je bij een heel lief, liefdevol, prettig, uh, aangenaam iemand bent, dat vind jij gewoon fijn om bij te zijn. Als, aandacht, aandacht en luisteren, dat is eigenlijk... Dan... Als je een hele depressieve uh, uh, wachtkamer hebt hè, bij de dokter waar iedereen in angst zit en, en, en ja. in depressie of, of moeilijk. En er komt ineens een hele blije moeder met een hele stralende baby binnen. Dan zul je merken dat veel van die mensen die hele positieve energie kunnen oppikken. Ja. Je kunt echt, en ik vond het ook mooi dat je zelf zei, ik heb eh, moeite met stilte, want je hebt eerst de adem, dan komt de hele onrust. En daarna pas, ook wat die mevrouw zei, meer ja. zei geloof ik, hè? Ja, ja. dan ga je door een aantal dingen heen en dan kom je in die diepe stilte. En dat zijn die drie tredes, hè? dus inderdaad het herademen, de, de, het struikelen noemde zij dat. en ja, dan. Uh, ja. ja. ja. En ik, ik doe het nou 40 jaar en ik merk in het begin bij een kwetsbaar plantje, ik ben nou een hele dikke boom. Als ik nou ga zitten, dan is het alleen maar genieten. Maar ik moet ja. elke keer opnieuw toch even weer stil worden. Ja. Ik zit dan 1 of twee uur per dag en dat is de heerlijkste. En daarna eh, dan is het als je gaat boogschieten, je bent gefocust, schiet je begint een alles in de roos. Weet je? Hmm. En, dus, en nog een laatste beeld en dan stop ik, want je wil naar die andere... Ja, ik wil ook nog even naar Jeroen, ja. ja. Een kort beeld, als je dus een... een um, uh, als je in het afwassen bent en je hebt er allemaal veel water in staan staan uh -huh. hè, in je afwasbak. Ja. En op een gegeven moment, dat ben jij dus in het gewone leven, daar is het water vermengd met de onrust. Hè. Ja. En op een gegeven moment trek je die stop eruit en dan loopt dat weg. Uh -huh. En, uh, en op, aan de andere kant moet je je voorstellen dat het water helemaal schoon is. En dus dat is eigenlijk wat voor mij. Uh, op Peace Global kun je dat dus oefenen door te luisteren. En ook door leren in de keys oefeningen te doen. Maar op een gegeven moment is dat water schoon en stil. Als je, op, als je dat maar lang genoeg laat staan, dan zakt al dat vuil naar, naar beneden. Nee, je moet die stop eruit trekken. Dat is het oh, okay. meditatie trek je de stop eruit. Dan, dan loopt het... het allemaal weg. Ja, het water hier ook. Dan is het water weg. Ja. En dan kom je dus, en dan zou je het opnieuw stopt en kunnen we een pakje schoonmaken. Ja, ja, precies. Dus je wordt leeg dus en vervolgens wordt je weer gevuld. Voelt, nee, wat ik als baby voelde, als ik dat licht zag en die hele intense liefde voelde, dat het voelt ook als een enorme reiniging. Ja. En je, je heel, ik, ik ben ook gezondheidswetenschapper, dus ik weet ook precies uh, wat er uh, met de hersenen gebeurt. En uh, de alfa golven worden rustiger. Als je, als je mij op een computer aansluit, als ik mediteer, dan kun je dus zien dat de alfagolven, dat die, worden, die rustige golven, worden er meer. En de mm. drukke beta-golven worden minder. En dat heeft dus ook, hè, dat is, kom ik als gezondheidswetenschapper weer, dat, dat heeft een enorm positief effect op de gezondheid en op het immuunsysteem. Hè. Het, het beste wat je voor je gezondheid en welbevinden kan doen... is die stilte, is die meditatie. Dat is nu ook ja. wetenschappelijk aangetoond. Hè? Er is wetenschappelijk nou, onderzoek. Des, nou, des te meer reden om zo meteen een, een heel klein voorproefje... van die stilte op Zenne te gaan doen. Jeroen, nog even naar jou, want dat lijkt me een heel mooi bruggetje naar jou toe. Want jij zei, ik heb als natuurkundige... of, of vanuit natuurkundige invalshoek iets met stilte. Ja, ik, ik zat wel even na te denken om ook natuurkundige... Zat ik me dat even voor te stellen van wat is eigenlijk stilte. En wat, herken je, en dat, je dat wat Jot zegt over die alfa en beta golven? Ja en dat het gezond is, uh, zeker ja. Dus uh, wat meer stilte en vooral in deze tijd is dat natuurlijk, uh, ja wordt het haast een product hè Dat mensen dat gaan opzoeken, mensen uh -huh. gaan de woestijn in of uh, ik heb zelf die ervaringen ook met uh, onderwater water dan uh, duiken en snorkelen. Oh dat lijkt me dat het ook heel stil ja. Ja. Daar kwam ik in een hele andere wereld uh, terecht, uh, waar geluid ook heel anders werkt. Mm. Ja, Jeroen, heb jij trouwens de radio aan staan, of niet? Ja. ja. Zou je die even uit willen zetten? Ja. Super. Hey, bij de, dat, ik kan me voorstellen ja, dat je dan inderdaad onder water terechtkomt... en dat je, dan, dat je dan, qua geluid, maar ook inderdaad, wat je zegt, in een heel andere wereld terechtkomt. Ja, dan kom je ook in een hele andere wereld terecht, waar geluid dus, uh, ja. veel verder draagt andere versnelling. Waar, waar er niet minder geluid is, dat, oh, okay. maar het, het is wel heel rustgevend. En, uh, maar ja, op na natuurkundige wijze kom, kom ik een beetje, en ik ben helemaal geen natuurkundige of zo. maar ik filosofeer daar dan over. Ik kom een beetje op het punt van uh, dat stilte eigenlijk niet bestaat. Op de maan niet, in de zee niet. <laughs> nee, dat is, dat, is, dat is interessant, want daar is dus echt een, een uh, experiment naar gedaan. Ja. In, uh, ik geloof in Amerika met een stiltekamer, waar ze uh, op, op een of andere manier met allerlei, uh, ja, van die van die uh, um, foam en zwarte banden hebben ze het zo stil mogelijk geprobeerd te maken en een persoon daarin. En die persoon die ging dus zijn eigen lijf horen. Darmen, ja, ja, hart, ja, al die ja, ja. dingen uh, weer. En die werd er gek van. Daar word je, daar word je gek van, ja. ja. ja. ja. Ik ga iets over zeggen iets aan he? de mensen dat is aan de mensen, denk ik, niet besteed. Uh, ja. Om dus helemaal zonder geluid. Uh, Jos? Kijk, ik ben de, de mening opgevat dat wij uh, in de miljoenen jaren zijn opgegroeid vanuit ja. de oerwouden. Ja. Nou, ga maar eens kijken in een oerwoud. Het, het stikt van de geluiden. Ja, ja. ja uh, even, even, Jos, jij wou er nog kort op reageren? Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Want in die stilte. Eh, als je bijvoorbeeld naar een tafel kijkt, die lijkt stil te staan, maar als je daar dus een elektronenmicroscoop op zit, hè, die neutronen, eh, elektronen eh, die bewegen ontzettend, dus alles. En wat Einstein zegt is, alles is energie, alles. En die energie, die lijkt stilte, eh, maar dat is dus, als ik dus mediteer, of als ik ook als kind, hè, als ik die liefde voelde, of in die bijna dode dat is dus een... Zo'n ontzettende kracht. Dat is, hè, en in die tafel, daar zit een ongelofelijke kracht. Alleen wij ja. kunnen dat niet waarnemen. Okay. Er zit heel veel energie Dus energie, stilte, uh, stilte, dat lijkt iets, iets, uh, hoe noem je dat? Iets, uh, wat niet beweegt. Los, ja. Jeroen, stil, Jos, Jeroen juist... we, we, gaan nee. naar, we gaan naar het stilte moment toe. We gaan, we gaan al de, alle tips die we hebben gekregen, die, die nemen we mee, maar die laten we ook weer los. Want anders kunnen we niet stil worden. Dus hè, aandacht, luisteren enzovoorts. Uh, en we, we gaan het gewoon doen. Ik heb een, een geluidsfragment, uh, wat ons helpt naar die stilte toe. Uh, ik heb dat zelf opgenomen. Ik, ben, ik was recent in uh, de sinde Willeboorts-abdij in Doetinchem. En daar is het geluid van. Dus we gaan niet uh, doodse stilte horen... maar we gaan de stilte uh, van die viering meemaken. Laten we het gewoon gaan doen. En ik ga zo meteen bij jullie terugkomen... en dan kijken we wat, uh, nou, wat jullie hebben meegemaakt in die stilte. Goed, stel je voor... de klokken luiden voor het middaggebed. Komt aan in Doetinchem. Je stapt binnen in het klooster sint williborts op Dij. En je loopt de kapel binnen... Daar zitten zo'n uh, stuk of tien monniken. De kantor begint en de rest gaat meezingen. Allerlei liederen. En ook midden in die viering worden psalmen gezongen. Hier horen we bijvoorbeeld psalm 130. Uit de diepte roep ik tot uw Heer. Hoor mijn stem, wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. En dan is het de bedoeling. Dat we alles op ons in laten werken. In de stilte. Wordt de stilte onderbroken door de kantor die een korte bijbellezing doet. Dan komen er tot slot ook nog een paar liederen. weer naar de klok. En met drie slagen geeft, hem, hij, geeft hij dan het zijn voor het, uh, het angelusgebed. Het weesgegoed, Maria vol van genade enzovoort. Ik ben geen katholiek, ik kan het niet uit mijn hoofd opzeggen. Maar dat is ongeveer wat ik daar meemaakte in, uh, in Doetinchem... bij de Sint-Willibrots-abdij. Jos en Jeroen, ja. hoe vonden jullie dit? Ja, heel erg mooi. Vooral de tekst die jij uh, vertaalde. Ik zat net ook na te denken over... De betekenis van het woord. Uh, en die woorden hielpen mij. Die jij uitsprak, die vertaling. Van Psalm 130 bedoel je? Uh, ja, ik ken die namen niet. Sorry. Nee. Maar de, van... Ik vond de tekst heel mooi. Ja. Ja. En Ik merkte, sommige woorden... Zeker als die met liefde en respect en stilte uh, worden uitgesproken... Die brengen je dan naar de stilte. Dus uh, uh, het woord wordt in de Bijbel ook genoemd, maar die, dat woord is, is dan die stilte, die energie, die goddelijke liefde. Ja. Dus uh, als je spreekt, wil je eigenlijk mensen terugbrengen naar de oerbron, naar de liefde. En als baby hebben we liefde nodig. En, en, en je kunt dus woorden van liefde uitspreken, vanuit liefde. En je kunt ook, ja, woorden kunnen ook, ook, ook pijn doen. Ja. ja. En ik denk dat mensen als Wilders zouden moeten nadenken over... Uh, wat voel ik als ik spreek in mijn hart en wat doet mijn vibratie, wat doen mijn woorden met die ander als ik zeg uh, hè, van kop voor de tax of, of haat uh, uitspreken. Uh, uh. Dus ik denk dat we, uh, als ze spreken ook, uh, ook als ik met jou spreek, dat ik me bewust moet zijn aan luistert iemand die ook uh, behoefte heeft aan, aan mijn respect en mijn liefde en daarin zijn jij en ik hetzelfde. Ja. En daar valt dus ook dat onderscheid tussen jou en mij weg. Ja, dat vind ik bent. een mooie gedachte. Maar ik wil even, we dwalen een beetje weg van, van die viering. Um, Sorry. En, en ik heb Jeroen ook nog hangen. Um, ja. Uh, de, de, de, de woorden, zeg je wel mooi Jos. Het zijn denk ik ook die woorden van de, van de psalmen. En van uh, dat wat gezongen wordt en gezegd wordt. Ja, die, die uh, Tijdens die stilte resoneren. Hoe, hoe ervoer jij dat Jeroen? Eh. Uh, ik ben helemaal niet uh, geloven opge opgevoed. Dus de woorden, uh, ja, die ontschieten mij. Maar ik kan wel de sfeer pakken en ik ervaar dus rust. Ja. Dus ik zit een beetje met het woord stilte. Hè. Ik had al eerder gezegd van misschien bestaat dat helemaal niet. Dus ik kom dan op rust. Dat heb ik wel ervaren, ja, rust. En dan evenwicht, bezinning. En nog een laatste punt ook van dat je op een gegeven moment... Hè, want we hebben dat met z'n allen gedaan op de radio... dan krijg je natuurlijk een gedeelde... Rust. Ja, dat, dat, dat heeft dat, ook dat iets moois. Ik, uh, ja, dat vind ik dan wel een meerwaarde. Hè? Dan ga je dus met elkaar ga je stil, uh, stil te ervaren. Ja, ja. ja. Dat, dat is Gedeeld. misschien ook wel het mooie aan die getijden gebeden. Hè? Dat overal ter wereld, nou ja goed, in jouw tijdzone dan... in al die verschillende kloosters tegelijk gebeden wordt. Ja. Hm. Gedeeld. Ja. Hey, en uh, niet uh, wat, wat zeg je, Jos? Nou, ik vind het juist Dat delen is zo mooi, weet je wel. Liefde uh, sluit niemand uit. De zon schijnt voor iedereen. Het is niet zo als je moslim of christen bent. De zon is zo voor iedereen. Ja. En dat je deelde... Ja, liefde is iets wat je deelt. Dus dat vond ik heel mooi wat de andere luisteraar zei. Dat, dat had ik ook, heerlijk. Om hm. samen die stilte te delen. Ja, het ja. zegt Jezus ook, hè. De zon gaat op over iedereen. En, de, ja. en het regent ook over iedereen. Dat is ja. voor ons allemaal... Ik ja. mij als kind altijd heel diep geraakt, alles wat Jezus zei. En ik vond het ja. jammer dat ik dat uh, zo moeilijk uh, kon delen met mensen. Ik voelde heel veel liefde altijd. En ja, de andere mensen zijn dan toch bezig met materie of met, met andere dingen. En ik snapte dat nooit. Want ik, ja. ik heb altijd veel meer die binnenwereld en die liefde en die stilte in mezelf ervaren. En het is zo heerlijk om dan die stilte te kunnen delen. Ja, zeker. Ja, Fijn dat jullie dat ook doen nou. Hè? Dus bedoel... Jeroen, ik hoor jou ook heel ver weg over gedeelde stilte. Ja, het is een gedeelde stilte en ook een zelf opgezochte stilte. Hè? Ja. Je kunt je natuurlijk ook iets voorstellen als een isolatiecel, mm -hmm. waarin je voor straf uh, wordt. Nou ja, precies, ja. dat, dat wil ik zeggen. Stilte kan je ook worden opgedrongen natuurlijk. Nou, dat is een heel ander verhaal. Hè? Ja, ja. Dan ervaar je, ervaar je de andere kant van stilte. Ja. Die, uh, die heel erg gekmakend is. En, uh, Vreselijk confronterend met jezelf, wellicht. Ja, precies. Ja. precies. Ik denk maar op, maar dat heeft dan toch te maken met, met welke focus je die stilte ingaat? Ja. Ja. Ah. ja. Wat ja. is de bedoeling van die stilte? Ja. Hm. Word, okay. je, word je ermee gestraft of zoek je het zelf op? Ga je die woestijn in en vind je daar je rust? Of ga je duiken misschien of snorkelen? Ja. ja. Of naar de kerk? Ja. Nou, ja, precies. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat zijn dan plekken die je echt opzoekt om daar samen... of alleen stil te zijn, stil te worden. En dan levert het je ook echt iets op. Ja, dan kan de stilte wat opleveren. Ja. Nou, maar stel je nou voor dat die stilte wordt opgedrongen. Dat kan in een isoleercel zijn. Kan, ik lees momenteel een boek van uh, iemand die onterecht opgepakt is... en in, in de isoleercel terechtkomt. Dus die, de, de, de, en die gaat schrijven. Dus die... die uh, wordt ook enorm geconfronteerd. Maar doe, to doe toch iets met die stilte. Hm? Die doet nou, toch okay. haar voordeel uiteindelijk daarmee. Ja. Dat kan. Nou ja, als je een uh, voordeel daar niet mee kan halen... dan kom je in de problemen. Dus als je een beetje capabel bent... dan is dat wel aan te raden om... natuurlijk slechte ervaringen... toch uh, om te buigen in iets goeds. Ja. ja. Oké. Okay. We hebben een, een derde beller. Goedenacht. Kom erbij. Als het goed is, Jos en Jeroen hebben we al hangen. Wie hebben we nog meer aan de lijn? Nee, dat gaat technisch top. Hij, hij, hij deelt het in stilte met ons. Ja, Ik denk het ook. Dat, ik, ik dacht dat ik, dat ik dat voor elkaar kon krijgen. Maar ik, ik zie nu uh, dat het eigenlijk helemaal niet kan. Ik kan met twee belles tegelijk. erin, halen helaas. Jos en Jeroen, ik wil jullie uh, hartelijk bedanken voor, het, uh, voor jullie verhalen en voor het, uh, voor het meedoen. Aan dit ik, ik denk eigenlijk in onze samenleving, in mijn ogen, wordt het steeds belangrijker. Juist door ja. de drukte en door, hè, wat jij ook ervaart, het, het, het, het niet contact hebben in de trein. Stilte wordt steeds belangrijker, in mijn ervaring. Ja, ja. Neem me mee. En, uh, en duiken. Duiken is dus ook een mooie manier om, uh, om stilte te blijven. Vind ik ook wel hele mooie. In de stilte te duiken. Ja, ja. Goed zo. Mannen, bedankt. Dankjewel. Fijne nacht. En we gaan verder uh, met dit programma. We hebben nog maar een, een kwartier eigenlijk om te praten over stilte. En om, uh, om naar stilte muziek te luisteren. En dat stilte soms ook uh, hard op je dak kan vallen. Daarover zingt Van Dik Hout.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 De stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn.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 Terwijl je denkt, hij verandert, je weet ik verander nooit. Breng je niets lief meer dan pijn? Oeh, oeh, oeh. Ja, zo gaat het met alles waar je eens om gaat.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 Ja, van dik hout was het De stilte valt zo hard. Ja, zo kan het zijn. Dat je op een bepaald moment uh, je realiseert... Uh, nou ja, eigenlijk vooral met, je, met jezelf wordt geconfronteerd. Hè. Daar gaat het lied over. Hoe de hoofdpersoon zich uh, ziet. Hoe die tekort schiet in zijn relatie. En uh, ja, dan is het natuurlijk uh, een zaak om daar wat mee te doen. Om dat mee te nemen, de stilte in en uh, verder te komen. Jasper. Jij ja, hebt ook een ik, verhaal, Jasper, uit Amsterdam. Schakel, ik, ja, ik schakelde net, net in een okay. tijdje geleden. Ja. En ik hoorde die mooie verhalen over stilte. Ja. Ik, ik ben een nachtdier geworden. Omdat ik, ja, ik heb een beetje een, een, stukje, een stukje beperking, zeg maar. Vertel. Dat ik, ik, durf, ik durf de drukte niet in. Hm. Dus ik zoek eigenlijk mijn eigen stilte op. Pleinvrees. Ja, er zijn een heleboel uh, namen voor. voor uh, het is niet alleen uh, pleinvrees, het is agoraphobie uh, mm. noemen ze dat uh, ja. netjes. Ja. Nee, op, op, ik, ik vind het prima om op, op een groot plein te fietsen hoor, of uh, lopen, <laughs> dat is geen probleem. Okay. Maar het is gewoon die, die stilte. Ik ben ook rond Kijk, je hebt mensen die zijn rond mm -hmm. Weet je, dan moet je het zes keer. Je schreeuwen? zeggen voor dat, Ja, uh, ja voordat we het verstaan. Maar ik heb dus. Uh, elk klein geluidje, dat. Uh, ja, dat kan ik. Het uh, komt bij jou heel hard binnen. Het komt bij mij. Als, als, als de buur, Je hebt natuurlijk ook gehoorgehuizen huizen, natuurlijk, hè? Daar, uh... nou. Maar ik ben een mens van rust. En uh, ja, als mensen te hard die deur dicht doen, of een stoel gaan schuiven. Of... Eigenlijk alles en juist nu met dit mooie winterlandschap. Mm. is iedereen heel stil en rustig. En... Ja, die, de, de, dat hoorde ik laatst een verhaal over: die, die, die sneeuw die dempt geluiden. Ja, dat is een, het is gewoon een tapijtje, een soort. Ja. Uh, net zoals als je in een studio, uh, een studio hebt. Ja, het, ja, het is het is, ongeloo... het is wel link ook. Ja. Maar ik bedoel, als ik nu... Kijk, ik woon in Amsterdam-West. Dus eigenlijk helemaal aan de rand van de stad. Ja. Nou, het enige wat uh, misschien straks nog langskomt... is een tractor met wat uh, pekel. Ja. Maar voor de rest gebeurt er helemaal niets. En het. Hey, maar... het is zo... Uh... Omdat jij dus zo overgevoelig bent voor, voor geluid... en omdat je daarnaast ook uh, uh, een vorm van straatangst, pleinvrees... Ja, je ja hebt, ik kan niet van massa. Laat laat jij houdt niet van massa? Daarom ben jij dus in de nacht gaan leven, om die stilte mm -hmm. op te zoeken. Mm -hmm. Dus jij slaapt altijd overdag en je bent altijd s'nachts wakker? Nou, het liefste wel. Anders ja. heb ik een gejaagde dag... en dan ben ik aan het einde van de dag helemaal dood op van... Uh... Hoeveel energie... Uh, want je wordt eigenlijk gewoon meegesleept in, in, een, in een ritme van drukte ja. en uh, stilte. Kijk, boeddhisten... Er was net een, iemand die zei, je kan er net te gek van worden, maar daar geloof ik dus helemaal niks van. Nee. Want bedoel, uh, f, f, f, er zijn astronauten die zitten vier maanden in, in het uh, International Space Station in hun een eentje en... Uh, Nee, dat is, dat is onzin. Het ligt er een beetje gewoon aan hoe is je omgeving? Kan je, kan je ermee kopen? Kijk, als jij met een depressie niet kan slapen en, uh, en de stilte opzoekt... of uh, je bent verslaafd uh, aan uh, weet ik veel wat... en mm. je hebt een stukje rust uh, nodig dat je moet opgenomen worden... dat is een heel ander verhaal dan dat je gewoon eigenlijk... je functioneert niet normaal... Dat is één, dat geef ik meteen toe. Ja. Is natuurlijk de, ik uh, ik nou, leef eigenlijk op het ritme zoals het in Los Angeles nu is. Uh, ja. dus, uh, eh, zeg maar. Maar, maar het lijkt, lijkt me praktisch ook praktisch zo, zo onhandig. Bedoel, heb je een baan dan? Nee. nee Oké, okay, dus je werkt is, niet? Nee, nee, dat is ook weer een... Ook, dat is B, denk ik. Op zich ja. is er wel nachtwerk natuurlijk. Port, Portierswerk, werk, uh, werk in de zorg. Er uh, ja. zijn genoeg truckers op de weg momenteel. Ik zie mezelf niet rijden, want ik heb ook een, een klein stukje drankprobleem. Dus dat, dat oh, lijkt me niet echt verstandig. Dat op is lastig. Je klinkt nu gelukkig nou, vrij helder. Uh, maar, maar, maar, maar, maar als je niet normaal leeft, dan krijg je wel zorginstanties. Uh, ja. Want ik, ik ben met de heren in leggen de zeils uh, in uh, conclave en uh, die ondersteunen ja. me prima. Ja, ja. En, en, en boodschappen doen? Daarvoor ja, moet je dan dat, toch... Uh... Ja, ja, ik verplicht me elke dag. Dat, dat was, uh, gisteren was het uh, leuk met het stuif... Uh, maar doe, doe je dat als morgens vroeg en dan ga je daarna slapen? Nee, ja, ik was wel gek om in de avond juist uh, oh, okay. ja. boodschappen te doen. toen waren er sneeuwduinen en uh, stuifsneeuw. Ja. Uh, weet je, dat was die noodtoestand toen heel Amsterdam. Precies. Uh, ja. trein, eh, lijkt me een bijzonder, bijzonder leven wat je hebt, een bijzonder ritme. Maar, uh, um, ja, maar ik denk wat, dat er, waar ik, denk waar dat ik dat benieuwd naar ik... ben, uh, Jasper, is of het jou... Uh, want jij ervaart dus heel erg veel stilte en rust om je heen. Dat ja. vind je aangenaam. Brengt dat jou ook tot innerlijke vrede, innerlijke stilte? Absoluut. Ja. Maar, ik, maar ik word er niet malend van. Want ik, want ik ben een soundscaper, dus ik, ik, uh, ik hou van gewoon, gewoon mooie geluiden te maken en ja. Maar, ja, soundscapes uh, te, te, te maken, beats. En, Oké, okay, en dus je bent juist ook wel weer bezig met geluid? Ik ben een artiest en ze zeggen dat volgens mij twee derde van alle artiesten schilders die hebben een klap van de mogen gehad. Dus een verkeerd een goed gezelschap wou je zeggen. Ja, nou ja, er zijn leuke mensen uit voortgekomen. Zeker, mooie werken en zo. Maar ze zijn er niet echt rijk van geworden, jammer. Heb jij een webstack of iets dergelijks waar we mooi werk van jou kunnen horen? Ja, www.be Bishof.nl. Nog een keer? Bishof? Bishof, dat is Bennet, Isaac Simon, Hendrik Otto, Ferdinand, Ferdinand. Dubbel F.nl. Okay, het Engels is Engels als Bishof, maar het is Bishaf. Oké, Bishaf. Oké. Ik ga eens even kijken of ik iets kan vinden. Misschien uh, dat mijn technicus het voor elkaar krijgt om er zelfs ja, iets van te draaien. Maar uh, dat wordt uh, dan pas ja, na, na het schen... nieuws. Ja. Ja. Hey, uh, bedankt voor je verhaal, Jasper geluisterd heb. Yes. En, en ik blijf luisteren. Goed zo, zo wil ik het horen. Hoi. Ja, hi. Gerard. Ja, dag Maarten. Hi. Stilte, ik vind het heel fantastisch. Ik, uh... Ik ben zelf eigenlijk tijdens mijn studiewerkgebouw met Marici inderdaad in aanraking gekomen. En bij mij, die heb ik ook TM natuurlijk geleerd. En dat bevalt mij enorm. We hebben het over uh, Transcendente Meditaties. Frank ja. uit Eindhoven belde daar eerder over. Hij was daar ja. niet zo enthousiast over. Ja, ja. Want hij had ik allerlei al fysieke problemen daardoor gekregen. Maar jij hebt daar wel goede mee. Daar een TM-leraar gaan en zijn meditatie checken. Maar wat ik ervaren heb in al die jaren, ik zit nu 25 jaar in Vloderop, waar Marici ook 18 jaar gewoond heeft en gestorven is. Ja. Daar had hij de, de traditie om elke eerste week van januari uh, zeven dagen stilte te hebben. Dat je ook niet spreekt, uh, heel veel mediteert. Hm, gebeurt en de eerste dat nog dag, steeds? Van even, ja, dat gebeurt nog steeds. Ik heb dus uh, deze januari ook uh, die week stilte met de hele groep hier gedaan. Ja. De eerste dag is dan wat moeilijk, maar als je er dan eenmaal in gaat, groeit er een volheid. En het is vaker ook zo geweest hè, dat je tegen het einde op een gegeven moment je nog afvraagt: waarom praten de mensen? Ja. Je kunt op stille niveau uh, ook communiceren. Maar is dat, in, is dat dan pure stilte of zijn er ook momenten waarop je dan met elkaar deelt, bijvoorbeeld van wat doet nee, die stilte nee, nee, met je? je, je je spreekt niet. Zeven dagen lang zeg je geen woord. Precies, ja. Je bent stil. Mm. Ja. En, en, en zoals in een krooster wordt bijvoorbeeld gezongen... en klinken uh, uh, teksten, worden nee, woorden... Ja, naar binnen. Wat je kan doen, en dat is wat Marishi eigenlijk uh, het nieuw eigenlijk herontdekt heeft, is de wetenschap van de stilte. En in, okay. in die stilte blijkt, zoals ook de andere um, sprekers dat ervaren, we even, die jonge, van die mannen die onze jonge leeftijd die stilte en die liefde ervaren. Ja. Dat in die stilte zit een enorme scheppingsenergie. Okay. En dat is heel vroeger door mensen in, de, in India in de Vedische literatuur beschreven, hoe, hoe dat werkt en hoe dat zit. Ja. En dat kun je verlevendigen. En het bedoel is om één week lang hele je fysiologie te verstillen... zodat in je bewustzijn die volheid van die stilte meer en meer groeit. Als groter momentum weer voor de, voor de rest van het jaar dus te, te, okay. te, te beginnen. Dus, en dat is, uh, ja, ja. Dat is echt dat is ongelooflijk fijn. Vooral als je die stilte gaat die gaat horen. Dat klinkt raar, maar okay. een aantal andere mensen hadden die ervaring ook. Ja. En dat is eigenlijk die vrede die je dan die daar ook in zit. Ja. Oké, okay, nou heel... bedankt voor deze. Uh, uh, want je bent de laatste beller. Want het is al bijna uh, vier uur. <coughs> en ik heb nog een uh, kort toetje beloofd. Um, stilte. Jou is dus ook jouw pleidooi. Meer stilte, want daar worden we worden we beter van. Absoluut. Goed zo. Jasper. Dat is de basis. Uh, Dank voor je bijdrage. hartelijk bedankt. Hoi. Goeienacht. Nou, en het toetje is het volgende. Want niet alleen wij, maar ook vijf bekende Nederlandse dames... gaan binnenkort, nou, hebben ze al gedaan, gaan op zoek naar stilte. En dat gaan we zien in de televisieserie Op zoek naar God. En daar laat ik je even een paar fragmenten van horen. Luister... Je gaat dingen horen die je anders niet gaat horen. Als je de stilte ingaat, ga je niet minder communicatie ervaren, maar veel meer. En de uitdaging is om in de stilte God op het spoor te komen. In de stilte zegt God, ga ik spreken tot je hart. Als er nog God bestaat, hallo lieve God kun je misschien de verwarming wat hoger zetten hier. Hoor je dat? Het enige geluid dat ik hoor in dit gebouw. Een klok. Nee, ik vind het niet cool om te zeggen ik geloof in God. Ik probeer wel zoveel mogelijk open te staan voor die. Maar ik voel het niet. En God. Ja. Hij bleek dichterbij te zijn dan ik dacht. Ontkennen heeft voor mij geen zin. Ik heb eigenlijk gewoon geen flauw idee wat ik hier aan het doen ben. Ik ga dus nu op zoek naar Jezus. Nou, Jezus, kom aan. Ja. Presentatrice en actrice Lieke van Lexmond, topmodel Kim Veenstra... So, Hoe uh, uh, heet ze? Christina Curry, actrice Sanne Vogel en punkrockzangeres Elle Bandita gaan op zoek naar God. En dat is allemaal op televisie te zien, Nederland 3... Vanaf uh, 3 februari nog even een paar weken geduld. 3 februari, 5 voor 10 s'avonds. Dus bij de EO op zoek naar God. Het nieuws en daarna zijn we weer terug bij Dit is de Nacht.